Lijn, met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, hartelijk welkom. Vier minuten over twee, om half vijf speelt de koploper AZ bij Excelsior. Om half drie is er Groningen VVV, maar al begonnen en dus al een heel end opstreek. Vitesse tegen Feyenoord, Frank Wielard. Er is nog een kwartiertje te spelen en vooraf zou je Feyenoord niet zo gek veel papieren geven in een wedstrijd als deze. Omdat Vitesse nou eenmaal heel veel goede uitslagen heeft gemaakt in deze competitie tot nu toe. Maar hoe anders is de waarheid. Feyenoord is de baas in Gelderendom en dat zie je ook heel dik terug op het scorebord. Feyenoord staat voor tegen Vitesse met 4-0. En verder ook begonnen om half 1 is ADO Den Haag tegen FC Utrecht, Holland van der Geer. Ja, daar is ADO wel de baas gezien de stand met nog iets minder dan een kwartier te spelen. Maar het ploeg duldt wel inspraak van FC Utrecht. Oftewel Utrecht is hardnekkig op jacht. Naar de gelijkmaker. Het doelpunt van Immers betekende de 2-1 voorsprong voor Ado Den Haag. Geweldige goal. Maar Utrecht drukt wel op die goal van Ado. Met de trap van de kogel. Die via de muur van Ado. Maar net over de goal ging van Coutinho. Nu een aanval van Utrecht. Over de linkerkant. Maar uiteindelijk zit daar toch weer visser tussen. Dus het nodige gebeurt op het personele gebied. Met blessures. Daarover straks meer. Want nu probeert Ado eruit te komen. Met Tornstra. Hij moet van Dijkse wat naar de middenlijn om uiteindelijk die bal weg te trappen, dat lukt. Maar uh, dan uh, krijgt ADO niet de bal voor de voet... en kan het niet van heel ver proberen die bal over Van Dijk uh, heen te schieten. ADO staat nog altijd met 2-1 voor, met minder dan een kwartier te spelen. En is er is nog een wedstrijd, uh, die is in de Amsterdam Arena. Dat is Ajax tegen Ajax. Dat is een uh, bijzondere wedstrijd, Kruijf tegen Van Gaal als iets. Maar hoe u het noemt, de ledenraad is bij één. Alle leden vijf, zijn dat dus, van de raad van commissarissen, zijn daar ook. En Rachna Niemeijer is daar ook. En de grote vraag is natuurlijk, Rachna, is er al enig nieuws? Nee, er is eigenlijk heel weinig nieuws, eh, Tom. Rond een uur of half tien, vanaf dat moment, kwamen hier allemaal auto's aanrijden. Eh, boven gemiddelde auto's, maar dat geheel terzijde. Mooie wagens met eh, de hoofdrolspelers, de ten haven, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Marjan Olvers, eh, Edgar Davids, eh, ja, je zei het net al, is eh, erbij. En natuurlijk ook Johan Cruijff, rond de klok van vijf voor half elf meldde hij eh, zich. En vanaf nu of wordt er gesproken, wordt er vergaderd. En de vraag is een beetje, uh, wanneer komt het naar buiten wat er is besloten? Uh, er werd een uur geleden al gemeld via de sms. Uh, dat is eigenlijk het enige wat uit die vergadering gekomen is. Het einde weet uh, nadert. Dat is een, een hele tijd geleden. En uh, ja, dat is toch uh, vervelend dat het nog steeds niet duidelijk is wat er uitkomt. Gaan wij uh, zo meteen even kijken wat we allemaal nog meer doen in Langs de Lijn. Eerst even terug naar Ronald van der Geer bij ADO tegen FC Utrecht. Want het is een penalty voor FC Utrecht. Een corner die genomen wordt vanaf de linkerkant. Ingekopt door Wuitens en met twee handen weggeslagen uit het strafschopgebied van ADO. Ik dacht in eerste instantie dat het Moritz was. Maar ik denk toch uiteindelijk dat Koen de dader is in dit geval. In elk geval blijft staan dat die bal nu op 11 meter ligt van Coutinho en de kogel de ploegen weer naast elkaar kan brengen. En dat doet hij. Hij schiet laag in de linkerhoek daar waar Coutinho wel ligt maar er uiteindelijk niet bij kan. Een buitenkansje dus van FC Utrecht om de stand gelijk te trekken in een wedstrijd waarin het wel op de deur klopt bij Ado Den Haag. Maar tot nu toe eigenlijk heel weinig uitgespeelde kansen creëerde. Nu mag het dus vanaf 11 meter. De kogel bepaalt de tussenstand op 2-2 na 80 minuten. Verder hebben we in deze uitzending ook de hockey. Pinocke tegen SCRC. We hebben de Grand Prix judo in Amsterdam. Wereldbeker schaatsen in Rusland. En straks een babbeltje met Joost Luiten... Hij heeft voor een mooie prestatie gezorgd door het golftoernooi van Maleisië te winnen. En eerst gaan we weer eens even terug naar het voetbal. Frank Wilaert, Vitesse, Feyenoord met toch wel een ja, verrassende stand zouden we kunnen zeggen. Zeker de grootte van die standen. Ja, ja. En aan die grootte valt niets af te dingen hoor. Want uh, 4-0 staat het nu. Dat had ook rustig 8-2 kunnen staan. Dan waren alle grote kansen aan beide kanten erin gegaan. Maar uh, Feyenoord is eigenlijk vanaf minuut 1 de baas geweest. Heeft uh, Vitesse voortdurend onder druk gezet. En daar de Vitesse dan weinig uh, druk tegenover. Biseswar nu met een uh, mogelijkheid om te schieten. Maar wacht heel erg lang. Gaat dan wel vier vitesse voorbij. En uh, uiteindelijk verliest hij dan de controle over de bal. En pikt uh, Butner die dan op voor uh, Vitesse... En ja, inmiddels is die wedstrijd een beetje verwoorden tot Feyenoord laat Vitesse een beetje voetballen. En uh, daardoor krijgt Vitesse wel wat kansen, maar die worden allemaal verprutst. En aan de andere kant uh, mag Feyenoord ook nog steeds verder voetballen van, uh, van Vitesse. Ja, eigenlijk is, het, is dat het probleem geweest voor de Arnhemmers. Ze hebben Feyenoord veel te weinig onder druk gezet. Het veel te gemakkelijk gemaakt om te voetballen. Quidetti was lekker in vorm. Cissé heeft zich goed laten zien. Twee assists en Quidetti met uh, twee goals. En Quidetti al heel vroeg in de vierde minuut met de openingsgoal. En daarmee werd de toon uh, gezet in de wedstrijd. En Vitesse heeft daar heel even wat tegenover kunnen stellen. Bij 1-0 achter was het Boni die nog een, uh, een kans had om 1-1 te maken. Ja, dan is de standaardkreet die je dan hoort roepen... dan had het een hele andere wedstrijd kunnen worden. Maar het is de middag van uh, Feyenoord. De middag van het herstel van Feyenoord. Want de Feyenoord-fan die zich een complex heeft laten aanpraten de afgelopen weken... die kan uh, morgen weer met een brede grijns naar het werk. Want uh, zoals het gaat in het voetbal, het is nogal opportunistisch... Het uh... Het gaat weer goed met de Rotterdammers na de uitslag van vandaag. Want 4-0 in Gelredome tegen Vitesse, dat staat. En Feyenoord probeert er gewoon rustig door te voetballen. Er kan misschien nog wel een goaltje bijkomen. Er zijn tenslotte nog acht minuten te spelen. En Feyenoord is nog niet helemaal klaar, zo blijkt hier in Gelredome. En de spanning is er wel in het mistige Den Haag. ADO tegen FC Utrecht. In evenwicht, Ronald van der Geer. Zo mistig dat er nu een speler van FC Utrecht... aan de andere kant op het veld geblesseerd ligt. Maar ik heb echt geen flauw idee heb wie dat is. Ik gok dat het Bovenberg is. Die moet behandeld worden. Het is uh, sowieso een aflevering van uh, Medisch Centrum West geweest... in de tweede helft van deze wedstrijd. Met die 2-2 stand met nog acht minuten te spelen. Maar er zal een hoop extra tijd bij komen. Want uh, twee blessures bij ADO Den Haag tegelijkertijd... en dat is wel weer een kwartiertje geleden. Super Separ viel hard op de schouder. Moest ook uh, uiteindelijk met de brank. Van elkaar het, van het veld. En Vicento zat tegelijkertijd eigenlijk ook op het gras. We weten nog altijd niet wat er met hem aan de hand is. Verzorger van FC Utrecht, die daar dan maar eventjes assistentie kwam bieden. Die gaf gelijk aan naar Mauri Stijn. Ja, ook deze man moet gewisseld worden. Dus twee nieuwe mensen bij Adel Den Haag in het elftal. Eén daarvan is John Verhoek, die niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen. Wel als invaller is gekomen en net de kans had om 3-2 te maken toen er een goede paas was van Jens Toornstra vanaf de middencirkel. Uiteindelijk Verhoek goed wegliep bij de verdedigers van FC Utrecht. Oog in oog kwam met Van Dijk te de bal nog net kon raken, maar hem net naast de goal van uh, FC Utrecht schoot. Utrecht had uh, met twee spitsen, de kogel en uh, de moesje. Dus heeft geprobeerd om heel lang die uh, gelijkmaker te maken. Uiteindelijk uh, komt het uh, van de kogel vanaf 11 uh, meter... nadat er dus in het uh, strafschopgebied door Horvat of Koen Hens is uh, gemaakt. En nu is de grote vraag, krijgt deze wedstrijd nog een winnaar? In de mist, het is uh, steeds slechter te zien allemaal. We moeten niet echt langer dan uh, een minuut of tien doorgaan. Want dan denk ik dat... Uh, het publiek al het zicht kwijt is op, uh, op deze wedstrijd, maar voor een duel dat normaal gesproken maar één doelpunt kent per editie althans de afgelopen drie keer dat deze wedstrijd in Den Haag werd gespeeld, wordt het publiek vandaag dik en dik verwend dus met uh, vier doelpunten, waaronder die uh, van Immers die ontzettend mooi was, ADO probeert het ook probeert Van Duinen te zoeken in uh, de spits uh, wordt uh, goed verdedigd door uh, Nilsson in dit geval, ook alweer een invaller voor Alje Schut, die halverwege de eerste helft eruit moest en kots en kots misselijk naar de kleedkamer ging, en daar ook uh, ja, wat, uh, wat, wat, wat braaksel uh, heeft Achtergelaten. Ook dus niet helemaal fit aan deze wedstrijd begonnen. Veel slachtoffers dus, maar voorlopig nog een 2-2-stand. En een hartstikke spannende slotfase. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De ere goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen bij de derby Herakles tegen Twente 1-1. Was de eindstand rust 0-0, Wiskerhoff 0-1. En een later gelijkmaker van Duarte 1-1. Twente was in de tweede helft heer en meester zonder echt grootste spelen. En de gelijkmaker van Duarte die kwam dan ook eigenlijk uit de lucht vallen. Ja, je ziet, uh, we sporen een uh, goede eerste helft. En in uh, de ja, tweede helft uh, ging het uh, iets moeilijker. Maar ja, uh, we hadden in de klink daar uh, gewoon blijven geloven. En uh, gewoon voorgaan. En dan zie je gewoon dat die 1-1 uh, valt. Dan zijn we daar trots op. Herakles trainer Peter Bos vond dat punt overigens niet meer dan terecht. Ik vond vandaag Twente niet beter. Ik vond dat wij met Twente meevoetballen en een echte wedstrijd van hebben gemaakt. Aan beide kanten niet veel kansen gecreëerd. Maar dat punt vond ik wel terecht, ook al valt hij dan heel laat. En voor FC Twente trainer Ko Adriaans, waren het twee kostbare punten die werden verspeeld. Ja, hier moet je natuurlijk winnen. Als je kampioen wil worden, moet je hier wedstrijden winnen. En we hebben dus twee punten laten liggen die we eigenlijk hadden kunnen halen. De graafschap tegen PSV werd gisteravond 1-3 bij de rust 101 1-1... door goals van Mattafs en El Hasnoui En na de rust 1-2 en 1-3 Wijnaldum. Twee weken geleden speelde Wijnaldum nog een slechte wedstrijd tegen Heracles. Hij mist een strafschop en werd voortijdig van het veld gehaald. Hij was uit op herenherstel. En ik heb denk ik uh, twee weken zo rondgelopen. Met, uh, als de volgende wedstrijd komt, dan maak ik het wel goed. En, ja, ik heb vandaag gewoon ontzettend mijn best gedaan. en Ik heb uh, bijdrage geleverd aan uh, de overwinning... En, het is goed voor mij omdat uh, de vorige wedstrijd uh, niet zo goed ging. En dat ik gewisseld werd. Dus het is van sportieve revenge, denk ik. En dat allemaal tot tevredenheid van zijn trainer, Fred Rutte. Als hij eenmaal los is, ja, dan, uh, ja, dan kan hij heel goed voetballen. En, uh, en dan kan hij ook voor het rendement zorgen. Nou, en vandaag is hij uh, de man, de gevierde man. Vorige wedstrijd was dat Jamie Lens. En uh, ik denk dat het een beetje sla loomt uh, door ons team heen. Uh, Dries Metters heeft dat de fase gehad. Nou, Tim is vandaag belangrijk. Dat hoort een beetje bij dit aftal. De graafschap hield dus het allemaal een helft vol. In de tweede helft was de pijp leeg. Daarover trainer Andries Ulderink. Als je het even afzet tegen de wedstrijd Twente waar we helemaal niks te vertellen hebben gehad. En hier uh, nogmaals heb je het gevoel dat er wat meer te halen was. En, uh, we, hebben wat, uh, we hebben mee kunnen doen, we hebben goed mee kunnen doen. Zelfs in, uh, in fases. En ik weet ook wel dat PSV iets makkelijker voetbalt. En ook misschien wel wat eerder had kunnen scoren. Maar goed, ik, uh, ik ben uh, wat dat er gaat uh, uh, redelijk tevreden over het beeld van de wedstrijd. Ajax en AC dan eindelijk in 2-2 bij de rust 1-0 via Soulemani 2-0 Boerrichter, 2-1 Kolk 2-2 Schilder Ajax leek en dacht de drie punten binnen te hebben, maar door een grote en een kleinere keepersfout van Vermeer gaf het de winst alsnog uit handen. Maar wat er continueter in de tweede helft resulteerde, dat ook in hele grote kansen. Ja, je had het al uh, in de 60 minuut dat je al 2-3-0 voor moeten staan. Dus dan is het geloof ook weg bij. Uh, bij NSC, maar ook misschien wel na die 2-0 was het geloof, ik. maar ja, het was alles of niks uh, bij NSC en ja, dan uh, krijg je dit, het is, ja, het is echt ongeloof. ongelooflijk. Ongelooflijk, Antonie Leurling toonde zich reëel overigens, want die zei ja, het was wel een gevonden punt voor NSC. Dit hadden we nooit mogen hebben, Dat moet je eerlijk zijn. Uh, 70 minuten heb je, we hebben één kans gehad van mij, uh, in die 70 minuten, dat was een fout van hun. En, uh, de Ajax was zeer de meester, denk ik. en uh, Zeker de eerste helft, tweede helft waren ze wat slordiger. Goed, dan, ze moeten het afmaken. Ja, ze moeten het afmaken. Overigens, het nagekomen bericht is dat Boerichter die dus gisteren een doelpuntje meepikte... Uh, toch zodanig uh, niet fit uit die wedstrijd gekomen is... dat hij een rugblessure heeft, daarvan niet op tijd hersteld zal zijn. En dus de wedstrijd, de cruciale wedstrijd... in de Champions League tegen Lyon zal gaan missen. Heerveen tegen RKC werd gisteravond 1-1. Bij de rust 0-1 door een goal van Castellon. En na de rust 1-1 een prachtige van Sibon. Gerald Sibon, hij redde dus een punt voor Heerveen. Hij maakte op wonder schone wijze de gelijkmaker. Het is een optie die je dan krijgt. En ja, de keeper staat meestal wel te ver ervoor. Dus ja, dan probeer ze wat. Maar het mooie doelpunt van Sibon kost de RKC-trainer Ruud Brood de kop. Hij werd naar de kleedkamer gestuurd. Ja, ik was enorm kwaad. Want er gaat gewoon een 100% overtreding aan vooraf. Die, die, die dros die zet Martino opzij. Nou, er staat benen met, uh, ja, met zijn fluit bovenop. En uh, ja, dat hij dit dan fantastisch binnenschiet. Maar uh, dat moet je gewoon beoordelen en bestraffen. Dus ik was heel kwaad. Uh, ook fout voor mij. Ik zat aan de vierde man. Laatst zei ze opzij, uh, we zien Ruud Brood niet meer zo kwaad. Maar nu was ik wel kwaad. Want het had fatale gevolgen. Ja, Ruud Brooders was in de kleedkamer en toen probeerde Sibon het gewoon nog een keertje op identieke wijze. Het was bijna een dubbel feest geweest. Het was wel leuk geweest, ja. Uh, ik had ook verder geen andere oplossing meer gezien en lag een beetje onder me, geloof ik. Dus dat was voor mij de enige mogelijkheid. Uh, ja, het is wel jammer dat hij uh, niet binnenvalt. Het was helemaal leuk geweest. NEC Roda dan 1-2, Rus 0-0, Malky 0-1, 0-2, Pluim en Platje 1-2. En Roda neemt dus de drie punten mee naar Kerkrade. En daar is dan ook zo'n beetje alles wel mee gezegd. Ruud maar is dan ook kort en krachtig in zijn commentaar. Nou, dat het een drama-wedstrijd was. Er zat heel weinig voetbal in. Alleen maar werken, werken, werken. Maar ja, het, het zijn zo. Hè. We hebben drie punten hè, en dat is het belangrijkste van vandaag. En ook NEC-trainer Alex Pastoor was kort van stof. Maar het voornaamste probleem zat dan volgens mij in het feit dat we uh, ja, amper speelden om uh, te winnen. We speelden. Ja, veel meer om niet te verliezen, had ik het idee. En het feestje was dus uiteindelijk in kerkraden. Want Roda wint wel zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen. Trainer Harm van Veldhoven. Je bent hem ook verdiend. Uh, je gaat belangrijke punten halen. Ik heb ook aangegeven dat we komen in, in vijf wedstrijden... die voor ons zeer cruciaal zijn op het vlak van elftal allemaal van ons niveau... Nou goed, als je dan die eerste meteen kunt winnen, dat geeft dat ook een, een goed gevoel. Kijken we even naar het programma van vandaag. Vitesse, Feyenoord en Haag tegen Utrecht zijn dus bezig. Om half drie begint Groningen VVV en om half vijf Excelsior AZ. AZ is koploper, 31 punten uit 12 wedstrijden. PSV staat tweede met 28 uit 13 en Twente derde met 26 uit 13. Vitesse, 21 punten uit 12 wedstrijden, geldt ook voor Ajax, 21 uit 12. Onderaan, 15e NEC, 13 uit 13, 16e Graafschap, 9 uit 13, 17e VVV met 7 uit 12. Een Hekkersluiter Excelsior, 6 punten uit 12 wedstrijden. Gaan we weer voetballen bij de wedstrijden die lopen te beginnen bij Ronald van der Geer. ADO, Den Haag, Utrecht. Kun je nog iets zien, Ronald? Het wordt steeds minder, Tom. Wat dat betreft is het goed dat deze wedstrijd nog maar 5 minuten duurt. Dat is namelijk de extra speeltijd die er bovenop komt. Volgens Scherzer-Verliesveld 2-2, dus de stand met nu de uitbraak van ADO. Met Van Duinen die dan wel slalom door de defensie van FC Utrecht uiteindelijk gestuurd wordt door Nielsen. En die gaat daar dan, als ik het goed zie in de minste, gele kaart voor krijgen. Ja, je ziet nog net een geel kaartje omhoog gaan. En dat betekent wel dat Ado Den Haag een vrije trap mag nemen. Recht voor de goal van Rob van Dijk, die daar dus staat vandaag weer. Omdat Fernandez, de man uit Paraguay, een knieblessure heeft opgelopen in een ontmoeting tegen Ajax. En niet in staat is om te spelen. En die van Dijk moet nu een muur gaan neerzetten en moet dus gaan organiseren. En het is te hopen dat hij beter zicht heeft op de bal dan ik. Hij staat er dan ook wel een stuk dichterbij. Want Die bal ligt een meter of twintig van zijn goal af. En ik vraag me af wie bij Ado Den Haag dit voor zijn rekening gaat nemen. Wordt dat Jens Stormstra, Wordt het misschien wel Lex Immers? Of wordt het Thierry, die nu wel heel nadrukkelijk met die bal in zijn handen staat? En aangeeft nog aan een aantal spelers, nou ja, schuif maar op en kom maar in dat zafstopgebied van FC Utrecht. Van Dijk kiest voor een muur van een mannetje of 4-2-2. Dus de stand Utrecht via Bovenberg op 1-0, Vicento 1-1, Immers 2-1 en de kogel maakt er vanaf 11 meter de 2-2 en krijgt deze wedstrijd dus nog een winnaar. Dit is een uitgelezen moment voor een specialist bij ADO Den Haag om misschien vanaf deze 20 meter die bal achter Van Dijk te deponeren. Thierry staat er inderdaad bij. Andere man die erbij staat is Kevin Visser... die deze wedstrijd mag spelen. Omdat Rado Sofjevic vannacht ziek is geworden... en deze hele wedstrijd niet aanwezig is. Kort Thierry, dan gaat de bal ja, naar het Stassongebied. Niet in één keer op de goal, maar via de combinatie John Verhoek. Maar dan gaat het mis en heet het eindstation Van Dijk. Het blijft voorlopig dus 2-2. Gaan we even het slot meepakken van Vitesse tegen Feyenoord. Frank Wilaard. Diepe de tijd, drie minuten in totaal. Daarvan zijn nu nog 30 seconden over. Maar deze wedstrijd is eigenlijk al een minuut of twintig geleden afgelopen. Sindsdien is er sprake van een soort van uh, rommelpotje bij de ploegen. Knoe knoeien nogal uh, aan. En missen daarbij ook de nodige kansen. Heel veel ruimte wordt er weggegeven. Maar de inspiratie aan beide kanten is een beetje weg om er nog echt iets van te maken. 4-0 voor Feyenoord is de logische oorzaak daarvan. Cissé nu die de bal rustig rondspeelt. En deze overwinning bezorgt ervoor dat Feyenoord terwijl Nijhuis nu afsluit in dit duel. Feyenoord sluit weer aan in het rijtje. Vitesse, Ajax en Heerenveen allemaal met 21 punten. En datzelfde puntenaantal heeft Feyenoord nu ook. Dankzij deze onverwacht grote overwinning in Gelredoom op Vitesse. 4-0 is de eindstand. Ado Utrecht, Ronald van de Verkirker. Hij heeft zoveel tijd bijgetrokken. Misschien moet hij nog staken als hij mis doorzet. <laughs> als het nog heel lang duurt wel. Want het, het wordt echt steeds slechter. Ik zit zeg maar op het 16-meter gebied van Coutinho. En de bal is aan de andere kant bij een 2-2 stand. Als Ami ter hoogte van het schapsopgebied van FC Utrecht een voorzet geeft. Maar het is bijna niet meer te zien. Azade met de bal richting de moesje rond de middenlijn aan de linkerkant. Op inzet komt de moesje wel verder met die bal dan. Maar het Uiteindelijk kan Horvat ingrijpen en geven aan Thierry. Aan de rechterkant, steekballetje op Tornstra. Tornstra dan weer naar Thierry. We gaan richting het grasopgebied. Ami wordt daar weggestuurd, geeft een lage voorzet. Wordt door Nielson niet goed getaxeerd. Daar gaat Immers schieten en Van Dijk met een redding. Bijna de tweede goal van Lex Immers. Twee keer identiek eigenlijk, want de goal die hij maakte... was ook een afgeslagen bal die hij uiteindelijk keurig achter Van Dijk schoot. Nu ligt de routinier van Utrecht in de weg. Utrecht er vervolgens snel uit. En dan wordt er een overtreding gemaakt op de Moesje. Horvat is de daar. En nu mag Utrecht halverwege de helft van ADO Den Haag een vrije trap nemen. En staat de moesje te zwaaien naar iedereen die eigenlijk achterin staat toe te kijken van jongens kom. We zitten in de dying seconds van deze wedstrijd. Sluit aan en laten we proberen om nog iets te forceren. Nou, het gaat allemaal mondjesmaat. Inmiddels is die vrije trap genomen, niet voor de goal gekomen. En lijkt Utrecht zich te concentreren op een uh, gelijkspel. Wouters is boos dat dat dan toch niet helemaal goed is uitgevoerd, die uh, vrije trap. Ja, dit bood best soelaas. Als je alle sterke mensen uh, met uh, kopkracht mee naar voren stuurt... kan je in elk geval gevaarlijker worden dan de manier waarop het nu ging. Laag naar een uh, middenvelder en vervolgens terug naar je achterste lijn. Nou, ADO krijgt nu een vrije trap omdat de Kogel een overtreding maakt op de ADO-helft op Koem. Inmiddels Immers gaat de middenlijn over. Namens ADO kijkt, zoekt, vindt Hoek. Die legt de bal breed op Sherry. Sherry aan het gebied. moet die bal wel eerst voor zijn linkerbeen krijgen. Dat lukt niet. Wordt een overtreding op hem gemaakt. Maar dan wordt er ook gefloten voor het einde. Liesveld maakt een einde aan de wedstrijd... die vol beleving passie en strijd zat en mooie doelpunten opleverde. We doen het dus met allebei. Een punt, 2-2. De uitslag in Den Haag. En daarmee komt ADO op 14 punten uit 13 wedstrijden. Utrecht op 16 punten uit. 13 wedstrijden. En de consequentie van Vitesse tegen Feyenoord is dat vier ploegen nu allemaal gelijk staan met 13 wedstrijden gespeeld, 21 punten: Ajax, Feyenoord, Herwen en Vitesse. You I've changed my mind This world is fine <laughs> <laughs> Great balls of fire Kisses, baby Mmmmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love the show You're fine So kind Watch you tell this world that, that you might That you might nail down tonight With all my guns I'm real on earth, but it sure yeah. Oh, baby. It wow. drives it it's crazy. crazy. It's just great, it's just great. It's just great. Balls, balls of it's fire. Oh, baby, well, I hope to love you like the love is true. You're fine. So kind. to tell this world that you might, might, might, might. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? We nice. don't have somebody to show you what's Come on, baby, run crazy. When it's great, is just great balls of fire. Natuurlijk, Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Ja, plaatjes van onder de twee minuten zijn ja. voor jou. De golfers van de Verenigde Staten hebben de negende editie... van de President's Cup op hun naam gebracht. In Melbourne won de Amerikaanse ploeg de tweejarige ontmoeting... met een team van niet-Europese topgolfers met 1915. Het was de zevende triomf voor de spelers uit de Verenigde Staten. En Tiger Woods haalde het beslissende punt binnen voor de Amerikanen. En we blijven golven, want Joost Luijten, onze landgenoot... heeft in zijn zesde jaar als professioneel golfspeler... zijn eerste toernooi geboekt op de Europese Tour in Maleisië. En dat leverde hem natuurlijk... Veel geld op, maar bovenal heel veel sportieve eer. En als het goed is, hebben we Joost Luiten nu uh, aan de lijn, ergens heel ver weg. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Van harte, want ik zeg, het geld is mooi. Daar praten we altijd over bij golf, maar het zal vooral... Uh, is het een soort, de ban is gebroken gevoel? Uh, nou, het was wel een beetje, uh, voor mij vond het wel een opluchting om, uh, om nu te winnen. Hè. Ik ben een paar keer heel dichtbij geweest en ja. uh, toen uh, greep ik net mis. En uh, ja, als je dan nu eindelijk de overwinning heb, ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat is wel een beetje een opluchting voor mij. Dus dat, uh, dat kan je wel zeggen. Want je zegt al, ik ben een aantal keren uh, dichtbij geweest. Al een aantal hele goede toernooien gespeeld. Uh, wat gebeurt er als je voelt uh, dat je in een soort winnende positie uh, zou kunnen zitten? Wat gebeurt er dan met een golfer? Want dat weten wij eigenlijk nooit. Je hebt gewoon heel veel spanning in je lijf. En uh, ja, het is, het is natuurlijk al niet het allermakkelijkste spelletje. En als er dan de druk erop staat en, uh, en het moeilijk wordt, ja, dan, dan, dan gaan er gewoon dingen door je hoofd heen, door je lichaam. En ja, die moet je onder controle houden. En uh, ja, daar heb je uh, een paar ervaringen voor nodig om dat te ervaren, om het uiteindelijk uh, af te kunnen maken. En uh, ja, daar heb ik denk ik die, die paar keer voor nodig gehad, omdat uh, ik misgreep, daar leer je die dingen om ermee om te gaan. En ja, deze week heb ik het al wel af kunnen maken. En uh, ervaring is gewoon heel belangrijk in dat soort situaties. En, en wat doe je dan beter? Waar gaat het de eerste keren nog, zeg maar? Waar zit dat in? Dat, dat je nu denkt, nu, nu lukt me dat wel. Nu heb ik dat wel onder controle. Wat heb je dan onder controle? Ja, het is, het is ook een beetje, dit was een ander toernooi, omdat dit eigenlijk voor de eerste keer was dat ik echt aan de leiding stond uh, met nog negen te Spelen. Dus ik hoefde, er niet, ik hoefde niemand in te halen. Ik kon zelf eigenlijk een beetje gaan verdedigen en laat die andere jongens mij maar inhalen. En dat is natuurlijk een heel ander spel, dan dat je moet aanvallen vanuit, vanuit de tweede of derde positie om, om, die, om de andere jongen te pakken die, die vooraan staat. Dus het was deze, deze week ook een andere situatie. En uh, ja, ik denk dat het makkelijker is om, om, dat je als leider staat dat je kan gaan verdedigen dan dat je aan moet vallen. En ja, wat dat betreft uh, moet je zelf gewoon ook in die positie spelen zodat je kan gaan verdedigen. En uh, ja, dat, dat was gelukkig deze week uh, wel in mijn voordeel. Je maakt uh, grote sprongen op de Europese ranglijst. Wat is jouw uh, stiekem droomdoel, zeg droomdoel maar, als golfer? Waar denk je, waar wil ik naartoe? Nou, rijdencup is natuurlijk uh, absoluut een, een doel en uh, als ik komend jaar uh, goed blijf spelen uh, en punten blijf pakken, dan, uh, dan is dat denk ik een heel reëel doel om, uh, om in 2012 in het rijdencup team uh, te spelen en, en richting uh, de volgende stap, dus richting uh, top 50 van de wereld op de wereldranglijst. En dan van daaruit door naar de top 10 van de wereld, dus dat is eigenlijk een beetje het, uh, het stappenplan wat ik in mijn hoofd heb. En wat is er nodig voor dat stappenplan? Uh, vooral heel veel door blijven spelen, ervaring opdoen? Uh, of zijn er nog bepaalde aspecten van het spel waarvan je zegt, daar zit voor mij nog echt de winst? Nou, er ervaring opdoen moet je, is sowieso uh, een van de belangrijkste dingen. Om zoveel mogelijk in dit soort situaties te komen, uh, daar leer je gewoon ongelooflijk veel van. Maar qua onderdeel van mijn spel moet gewoon uh, eigenlijk het chip uh, op, uh, of rondom de greens, dus het korte spel. Ja. Als ik dat nog één stapje beter weet te krijgen, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan word ik nog iets beter. En uh, daar moet ik nu gewoon de komende, komende periode hard aan gaan werken. Heb je tijd om uh, te genieten? Ja, vast even. Of staat komende week alweer de volgende grote tourwedstrijd uh, op het spel? Ja, nee, ik vlieg morgen door naar China. Ik zit nu in Singapore op het vliegveld. Ik vlieg morgen door naar China. En dan uh, is daar de World Cup, die ik samen met Robert Jan Dijksen speel. Ja. Dus het is niet heel veel tijd om van te genieten. Maar goed, dat, dat komt wel na de World Cup. Dan heb ik een week vrij en dan gaat het zeker uh, gevierd worden in Nederland. Dus dat komt, komt helemaal goed hoor. Nou, hier is het in ieder geval allemaal uh, goed doorgekomen. Wij danken dat je ons even uh, vanuit het verre Maleisië aan de lijn... Uh, uh, vanuit Singapore zelfs even aan de lijn wilde hebben. Geniet, ja. geniet er dan even van en heel veel succes. Komende week met Robert-Jan Durkse bij die World Cup. Wij vervolgen je. Dankjewel. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is bijna half drie hier, is Renate Evers. Het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid is begonnen met een confronterende campagne voor met name jonge chauffeurs. Mensen die iemand kennen die te hard rijdt, drugs gebruikt of te veel drinkt, kunnen via Facebook een krantenartikel opstellen waarin de chauffeur verongelukt. En daarin staan allemaal persoonlijke details. In Almelo heeft de politie gisteren de ME en honden ingezet om een groep van ruim 20 mensen in een uitgaansgelegenheid rustig te krijgen. Een paar gasten rookten binnen en zaten met hun handen in de buffetbakken. Toen ze daarop werden aangesproken, sloeg de vlam in de pan. De Arabische Liga wil nog steeds een waarnemersmissie naar Syrië sturen. Ook al heeft Syrië gevraagd om het plan in te trekken. De missie van 500 man moet bekijken of het regime van president Assad... is gestopt met het geweld tegen demonstranten. En actievoerders hebben in Amsterdam een stadsbus in tweeën gezaagd. De 40 die nu van de bus af is, is volgens de actievoerders precies het percentage dat het kabinet op het openbaar vervoer wil bezuinigen. Vandaag ligt het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam stil uit protest tegen onder meer de bezuinigingen. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Een waarschuwing in de provincies Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Utrecht komt dichte mist voor file's op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen knopend Muiderberg en Muiden, 3 kilometer. Rijkswaterstaat heeft vanwege de mist de spitstrook gesloten op de A9. Alkmaar richting Amsterveen en daarom staat tussen Beverwijk... en knopend Rotterpolderplein 2 kilometer file. En de spitstrook is ook dicht op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Er staat tussen Beuningen en knopend Ewijk twee kilometer. 1 over half drie. Je bent weer terug bij langs de lijn. De nummers 4, 5, 6 en 7 hebben allemaal 21 punten. En de nummer 8 Groningen die gaat gewoon winnen van VVV. En hebben ze er ook 21? En die houdt Dat klopt. En dan zou het ook uh, misschien wel de enige thuisploeg zijn dit weekend. Die uh, gaat winnen. Het wedstrijd is net begonnen: de wedstrijd tegen VVV uit Venlo. Heb ze Groningen. Uh, gewoon spelend met een team dat uh, al weken uh, heel aardig voetbalt. En VVV Venlo, ja, je zal maar een uitwedstrijd moeten gaan spelen. Je hebt er al 13 op rij verloren. Dan heb je niet echt al te veel hoop. En dat blijkt ook in de openingsfase, want meteen is Groningen weg. Een gevaarlijk weg. Als Texera de bal heeft, gaat het strafschopgebied binnen. Moet de bal dan voor het doel geven, want hij is een beetje aan de rechterkant. En dan komt die bal ook voor het doel, maar met moeite door Yoshida. Weggewerkt uit het strafschopgebied voor een voor FC Groningen. Heerlijk weer, hoe gek het ook mag klinken. Maar een paar kilometer voor Groningen hield de mist opeens op, die hele dikke mist. En nu schijnt hier het zonnetje, is er een blauwe lucht. En dan hebben we een ideaal voetbalweertje, een graadje of 6, 7, goede grasmat. En FC Groningen dat er zin in heeft voor een uh, vol stadion. Nou, redelijk vol stadion zijn toch nog wel wat uh, lege plekjes. Een mannetje of 40 meegereisd uit Venlo en een vrije trap voor FC Groningen. naar een klein, lichte. een Overtreding Aan de rechterkant, een halve corner zeg maar, ligt vlak bij de cornervlag. Daar komt de bal voor het doel. En gevaarlijk en bijna erin gekocht door Hiarie, die dicht in de buurt was. En dan de bal over de achterlijn ziet verdwijnen. Dit was de eerste mogelijkheid voor FC Groningen. Keeper Wilco de Vocht gaat de bal weer in het spel brengen voor VVV Venlo. Venlo dat een moeilijke middag tegemoet gaat tegen FC Groningen. Nummer 8 tegen nummer 17. Was surely burning. Earning what she could on the line of bad and good. Went for labor every day, and she didn't feel enslaved. Behaved in a proper way, the real life that she became. Eromig hadden ze een klein heetje met Again. De nieuwe van Splendid heet Love Is. En wij gaan voetballen. Groningen, VVV, en die Houtkamp. Groningen, je zei het eigenlijk al. wil wel snel de beslissing forceren. Maar het heeft nog niet tot succes geleid. Hè? Nog niet, maar goed. We zijn uh, <coughs> nog niet eens vijf minuten bezig. Uh, blessurebehandeling voor Tom Hiarie. Die een beetje pijn had. En nu naar de kant gaat om even daar uh, op adem te komen. Een inworp voor VVV uit Venloot. Is wel steeds druk geweest. Hè, voor het doel van Wilco de Vocht. Overigens twee keepers... Uh, op leeftijd om het zo maar te zeggen Brian van Lo 36 en ook Wilco de Vocht is 36 samen 72 dat is toch uh, een uh, aardig uh, iets. En zij hebben volgens nog het doel leeg en schoongehouden. Want we hebben pas 5,5 minuten gespeeld. Goed, het, de bal kan weer in het spel komen. Ook hier, Harrier is weer terug. voor ze Groningen de inworp aan de rechterkant voor VVV op Ucebo. De spits van VVV, die nog niet gescoord heeft dit seizoen. Ook wel redelijk opvallend. En dan meteen vastzetten. En goed, daar jarige Tadic heeft de bal afgepikt. En nu wordt het gevaarlijk: 3 tegen 3. 4 tegen 3. En nu moet er gegeven worden. Wordt ook gedaan. Daar komt het eerste doelpunt. Lijkt nee. Nee. Hij schiet hem over. En hij is uh, uh, Peter Andersson die uh, heel dichtbij was bij het uh, eerste doelpunt van deze wedstrijd. Het uh, scheelde echt heel erg weinig of die bal uh, was erin gegaan. Een goede aanval, goede counter van FC Groningen. En dit zal denk ik het beeld blijven van deze wedstrijd. Na zes minuten nog altijd 0-0. Eh, overigens de honderdste wedstrijd dit in de Euroborg. De vorige, van de vorige 99 zijn er 59 gewonnen door FC Groningen. Ook de allereerste toen tegen Heerenveen en daar mocht ik ook bij zijn toen 2-0 voor FC Groningen nu dus de honderdstal weer in deze prachtige arena in Groningen FC Groningen weer in de avond via Kieftenbelt speelt de bal naar Sparf en dan kan er weer opgebouwd worden nu vanaf de linkerkant. En uh, is de bal terechtgekomen bij Tadic. 23 jaar, vandaag jarig. Is nog voor hem gezongen voor de wedstrijd. Leuk voor hem. Maar nu voetballen. De bal gaat over de zijlijn. Wel het laatste geraakt door een VVV-speler. En dan kan Sparv de bal weer uh, aannemen. En rustig op zoek gaan naar een opening gespeeld. zijn er bijna 7 minuten in deze wedstrijd. Tussen FC Groningen en VVV het Venlo. Het staat nog 0-0. Maken wij plaats voor judo de Grand Prix in Amsterdam. Gisteren hadden we daar twee maal goud. Vandaag 18 Nederlanders die daar in diverse categorieën in actie kwamen. Theo Plachard, hoeveel zijn er nog over? Het is lekker opgeruimd, hoor. Mag je zeggen, we hebben er nog drie in de strijd. Onder andere Henk Groel. In de halve finale zit hij inmiddels in de klasse tot 100 kilo. Gaat het opnemen tegen de Israëliër Orsasson. Op papier zou dat moeten kunnen voor Groel. Die dus zich inmiddels verzekerd heeft van brons. Maar nog een medaille van een andere kleur zou kunnen halen. Na vijven gaan we dat straks allemaal meemaken. En in de klasse tot 70 kilo nog twee Nederlandse deelnemers. Die elkaar mogelijk bij winst in de halve finale zouden kunnen plekken. Natuurlijk Edith Bos, die het al moeilijk heeft voor eigen publiek. En direct gaat judo op dit moment gaat beginnen tegen de Spaanse Blanco. Een veteraan, net als Bos. En het is een... Wedstrijd die er om zal gaan voor Bos, gaat ze de halve finale halen of uh, wordt ze uitgeschakeld of we hebben geen herkansingen in dit uh, toernooi. En uh, aan de andere kant zien we straks Linda Bolder, ook in die klasse tot 70 kilo en zij gaat het opnemen tegen een Japanse, ja, een geloof het of geloof het niet, die heet Yoko Ono. We gaan zien wat dat gaat opleveren. Bos en uh, Bolder mogelijk tegen elkaar in de halve finale en straks ook Henk Grol. Deze komt er een postuumalbum uit van Amy Winehouse. Our day will come. Is het eenrichtingsverkeer bij FC Groningen VVV, Andy? Ja, met af en toe een spookrijder uit Venlo. Maar voor de rest is het alleen maar FC Groningen richting het doel van de Venlonaren. Vorig jaar trouwens doelpuntrijke wedstrijden tussen beide ploegen. 3-2 in Groningen en 5-3 in Venlo. Allebei de keren voor FC Groningen. En uh, nog na 11,5 minuut spelen 0-0 bij Groningen tegen VVV Venlo van Dijk. Heeft de bal gespeeld naar Sparf. Overigens, uh, Groningen, uh, daar gaat het gewoon heel goed mee. Dat blijkt ook uit Jong Oranje. Daar is uh, Groningen gewoon hofleverancier met al die jonge spelers. Een uh, vrije trap voor FC Groningen. Hier, uh, legt de bal halverwege de helft van VVV neer. En waarom gaan nemen. Zal hem kort spelen op Sparf. Inderdaad, dat gebeurt ook. En dan heeft Sparf de bal. Bijna alles en iedereen weer op de helft van vvv Venlo. Gaat de bal naar een van die jongens van Jong Oranje naar Burnett. Aan de linkerkant. Goede beweging van Burnett. Langs Meeuwers moet de bal voor het doel komen. Komt net niet. Moeizaam weggekopt door de recht. Eh, terug van een eh, schorsing. En dan gaat de bal over de zijlijn. Want het is echt alleen nog maar verdedigen. Eh, wat eh, VVV tot nu toe heeft gedaan. Bal over de zijlijn en hard naar voren rammen. En voor de rest eh, eigenlijk heel weinig in de aanval. Nu ook weer Burnett aan de linkerkant. Brengt hem al goed bij Tadic. Tadic heeft de bal voor de linker. Gaat het doel in. Bal tegen de handen. Oei. Daar had je hem makkelijk voor mogen geven. Ik zie een linkerhand heel hoog. Daar komt de bal tegen aan. En dan zegt Braamhaar, Hij wilde eerst fluiten hoor. Ik zag hem uh, met het fluitje naar de mond gaan. En toen zei hij niets aan de hand. Het is, ja, het is moeizaam uh, om te zeggen dat dit een uh, express is, handsbal is. Want... Uh, uh, hij en uh, hij is Niels Sleuren. Draait naar de bal. Uh, met zijn rug naar de bal toe. Heeft zijn rechterarm hoog. Daar komt de bal tegen aan. En dan zou je kunnen zeggen. Dat is toch wel een opzettelijke hensbal. Ondanks het feit dat hij het niet heeft gezien. Maar goed. Wordt niet gegeven door Erik Bramhaar. En het spel gaat verder. Natuurlijk met balbezit. Voor zo'n andere speler van jong Oranje, Virgil van Dijk. Goeie voetballer is dat. Die centrale verdediger. En uh, hij heeft de bal naar voren gespeeld. Texera heeft uh, de bal naar buiten. Naar Bakuna. De topscorer van uh, FC Groningen. Met vijf doelpen, de Leandro. Leandro gaat het strafstroomgebied binnen. Schiet de bal tegen Yoshida aan. En dan is het een hoekschop voor FC Groningen. De tweede in deze wedstrijd. En zo is het inderdaad alleen maar een richtingsverkeer richting het doel van Wilko de Vocht. En is het eigenlijk nog een klein wonder dat het 0-0 staat. Dus even kijken of die hoekschop iets gaat opleveren, als de Servier Tadic. Die zich afmelden voor oefenwedstrijden met zijn nationale ploeg. De bal van de rechterkant met het linkerbeen gaat nemen. Texera mee voorin en ook Van Dijk die kan goed koppen. Lange centrale verdediger. Daar komt de bal voor het doel. Maar Wilkor de Vocht eruit plukt de bal. En zo is er weer even rust voor VVV Venlo. Staat het ook na 14 minuten nog altijd 0-0 bij Groningen VVV. En van voetbal gaan we naar schaatsen. In Tjeljabinsk werd uh, geschaatst om de wereldbeker. Het was alweer de laatste dag van dit weekend. Uh, we gaan het hele weekend even op een rijtje zetten. Maar maar eens even beginnen met de wedstrijden van vandaag. Joris van den Berg is hier aangeschoven. Welkom. Uh, laten we met de mannen dan dit keer maar eens even beginnen. De kilometer. Steven Grotehuis. Die is wel heel goed, hè? Het moment. Ja, hij staat er echt... Uh, uh, hij steekt er met kop en schouders op dit moment bovenuit. Alhoewel het verschil met de nummer twee. De verrassend goede en lekker brutaal rijdende... Kjeld Nuis, zevenhonderdste was, uh, Groothuis sterk, 1.08.49. Hij zette die tijd neer, daarna kreeg je nog de rit Davis tegen Nuis. En ze kwamen in de buurt, Davis niet, die werd door Nuis echt op een afstand gereden. En Kjeld Nuis, brutaal, nogmaals, 1.08.56, tweede. Even over Davies toch, bij deze afstand. Heel lang, ongenaakbaar, ongeveer vorig jaar af en toe al is zo. Maar zijn zijn dagen, of moeten we daar heel voorzichtig mee zijn? Heel voorzichtig mee zijn. Want, ja, we, het is nog te vroeg. Nou, het is te vroeg. De Nederlanders zijn natuurlijk heel goed opdreef dit weekend. Dat is een conclusie die je absoluut kunt trekken. Maar wat de rest, hoe goed de rest is, weet je niet. Ik denk dat heel veel van de schaatsers nog in opbouw zijn. Het is 20 november, ja. het is vroeg. Er komt nog een heleboel. En ja, uh, sommige types hebben een andere opbouw nodig dan andere... Ze, ze willen later pieken op het WK-sprint... en ze willen niet de fout maken die bijvoorbeeld Nesbit een keer maakte... vroeg in het jaar subliem rijden... en dan falen in het ja. najaar op het WK-sprint in maart. Toch even dan maar naar die Nesbit toe... want uh, er waren heel veel Nederlandse goed op die duizend meter... maar toen was zij dan nog. Ja, het leek ook, uh, het was, die werd wel eerder verreden trouwens. Maar ook daar ja. leek het 1-2-3 te worden. Boer stond 1, Leenstraat 2... Linda de Vries, heel knap 3. En toen kwam Nesbit op het ijs tegen Thijsje Oenema. Oenema kon het niet doen zoals ze op de enkele afstanden deed. Een goede duizend rijden. En Nesbit wel. Die was echt eventjes een klasse beter met 1, 15 97 We gaan even trouwens naar Andy Houtkamp tussendoor bij het voetbal. Want er is één richting verkeer daar. Ja, ongelooflijk, Tom. <laughs> ze zijn één keer in de buurt. Eén keer in de buurt bij Brian van Lo. En dan heb ik het over VVV Venlo. En hij doet het knap. Ik kan niet anders zeggen. Jannik Wildschut. Hij kwam een paar weken geleden uh, zomaar in de. De basis terecht speelde toen een goede wedstrijd en doet het nu weer. Hij krijgt de bal aangespeeld, goed aangespeeld van, wie was dat? van Molhoek. En draait zich en met een bekeken schuiver draait hij zich richting het doel. En dan die bekeken schuiver van Jannik Wildschut en VVV Venlo. Het is doodstil in het stadion, want uit het niets komt VVV op 1-0 tegen FC Groningen. We gaan weer verder met het schaatsen, jongens. De, de duizend meters hadden we gehad. Er was ook de beroemde ploeg achtervolging. Dat is bijna net zo'n soapserie als uh, over Ajax in Nederland over te maken bij de, bij de mannen. Maar we hadden nu gewoon een goed trio staan. Hè, ja, dat was lang geleden ja. hoor. Dat het ook allemaal eens klopte. En inderdaad, er is een heleboel gekissenbis geweest met de coach en de begeleiding en de gedoe en de samenstelling. En uh, volgende week wel of geen marathonschaatsers. En vorig jaar was het ook een rammelende ploeg die slecht scoorde en een keer gedisqualificeerd werd. Maar nu Kramer, Blokhuizen, Wouter Oldeheuvel... ze gingen van start, ze reden compact, goed achter elkaar... goed in dezelfde slag. Geen problemen. Mooie, strakke rondetijden. Allemaal de snelste tijden van de wedstrijd. Met afstand 3.41.25. En alles wat daarna kwam, met name de Verenigde Staten en Canada... kwam. Echt niet in de buurt van de tijd van het Nederlandse trio. En betekent dat dat we nou ook maar eens gewoon naar een vast drie tot vijftal mensen moeten gaan... en dat gewoon vast moeten houden en verder op moeten houden met al die discussies? Ik denk dat dat een heel wijze beslissing is. Ze willen de marathonschaters van BAM met name ook een kans geven... omdat die dat toch meer gewend zijn, hè? met z'n drieën achter elkaar rijden. Maar ja, als je Kramer hebt en, en, en Olde Heuvel en Blokhuizen zoals vandaag... liep dat heel goed oppassen met... Te veel experimenten hier. Nee. Ik denk dat je daarvoor echt moet uitkijken. Bij de vrouwen reden we ook een achtervolging. En daar uh, was de eeuwige rivaal Canada ons weer net te snel af. Ja, Canada was als eerste aan de beurt. 3-0-2-0-2. Toen kwam Nederland, nou, net als bij de mannen, continu de snelste tijden. Alleen, ja, dat laatste rondje, daar ging het mis. De balans was weg bij Nederland. De, de, de, de slag ging er een beetje uit. En ze kwamen 16e tekort, tweede plaats. Je zei het al even, het is vroeg in het seizoen. Het is een zeer succesvol weekend voor Vijftien Nederland. Het is een totale, voor Nederland, ja, geweest is totale winst daarbij. Dus vijf zegers. Vijf zegers. zegers. Um, daar kunnen we dan twee kanttekeningen bij maken. Niet om flauw te doen, maar als we niet winnen, zeggen we altijd: het seizoen is nog lang. Nou, winnen we, moeten we dat ook zeggen. Komt het ook omdat wij zo'n sterke interne competitie hebben? Dat je al heel goed moet zijn om überhaupt mee te doen voor Nederland. Ja, dat denk ik dus zeker. Nederland is in de breedte natuurlijk heel sterk. Er is geen land dat op alle afstanden zoveel goede schaters heeft. Nederland heeft. Momenteel een heel goede generatie. Die mensen worden goed begeleid en getraind. Staan er allemaal heel sterk voor. En ja, beden door die NK-afstanden, waarop de competitie zo groot is, zijn veel van de Nederlanders echt al in grote vorm. De... Maar oppassen, de rest is dat. Dat kon je aan de uitslagen ook zien in de breedte nog niet. En het is geen Olympisch jaar, dan zien we toch ook altijd iets minder uh, dichtheid uit andere landen. Hè? Ja, mogen we dat zeggen? Bijvoorbeeld de Canadezen, die bouwen heel rustig naar Sochi toe 2014. Dat is een echt programma. En ja, daarin past natuurlijk niet dat je dit jaar uitzonderlijk gaat pieken. Oké, okay. neem niet weg. Het was een goed weekend. Het was uitstekend en het was zeer veelbelovend. Oké, okay. Joris van den Berg, dank je wel. Gaan wij we naar een van de meest interessante wedstrijden die dit weekend wordt gespeeld. Niet op de groene mat, maar achter tafels en op stoelen. En enfin, om half twaalf zijn ze begonnen. Inmiddels zijn ze ruim drie uur bezig. De ledenraad van Ajax, niet Niemeijer. Zijn er nog ontwikkelingen in Amsterdam? Nou ja, als ik nu voor me kijk, dan lijkt het erop alsof iedereen zijn lens aan het scherpstellen is. Zijn fotocamera's erbij gepakt heeft en dat er nerveuze mannetjes lopen. Dat betekent bewakers met zendertjes, noem maar op, in hun oren en zo op hun een, op een jas. Het zou kunnen dat er zometeen wat mensen naar buiten gaan komen. Het wordt inmiddels natuurlijk wel een keertje tijd. Er is heel weinig naar buiten gekomen over die vergadering. Er is een bericht verschenen. Ik kan er niet voor staan, maar ik meld het je even... dat er een vlammend betoog zou zijn geweest van Edgar Davis. Het is bekend, geen fan van Johan Cruijff. Hij heeft zich aangesloten bij de rest van de commissaris. Die andere vier onder leiding van... Uh... Steven ten Haven. Um, ja, een half uur geleden kregen we berichten... het zou nog wel eens een drie kwartier kunnen duren. Dat was een bericht van Uri Coronel, de missionaire voorzitter van Ajax. Even later kwam daar een bericht overheen wat terechtkwam bij een collega. Uh, die kreeg een smsje van Kea Molenaar. Uh, daarin werd gezegd, dit kan nog uren gaan duren. Dus het is onduidelijk wat er daar binnen precies gebeurt. Het is onduidelijk hoe lang het gaat duren. Want ja, ik kan nu zien dat iedereen er klaar voor staat. Er zijn hekken opgesteld. Er staat een uh, legertje journalisten. Een legertje van een klein land. Dat zou het kunnen zijn. Maar uh, beweging zie ik nog altijd uh, niet. En er zijn ook nog wat schermen hier neergezet. Die stonden er overigens vanwege bouwwerkzaamheden, Niet vanwege andere redenen om mensen af te schermen of zo. Maar... Daarachter zou eventueel wat beweging kunnen zijn, maar op het moment zie ik die nog niet. En dat betekent dat de hoofdrolspelers, Johan Cruijff, eh, Steven ten Haven, zij toch maar met name, nog niet in beeld zijn op dit moment in ieder geval. Dankjewel Ragnar gaan we naar hockey. We krijgt eerst van mij de uitslag uit. De vrouwenhoofdklasse, doelpuntrijke ronde. Rotterdam, SCAC 0-5. Pinoquet, Oranje, Zwart 3-6. Hdm Kampong 3-1. Klein Zwitserland, Mop 1-3. Hurley, Laren 0-2. Den Bosch, Amsterdam 2-1. De top 4, het is zij al gezegd. Dat mijlen voor met Laren wel heel sterk. Dan Den Bosch, SCAC in Amsterdam op gepaste afstand. En onderaan is het al bijna gebeurd voor Klein Zwitserland. Bij de mannencompetitie is het allemaal veel spannender om al die posities. En dus doet elke wedstrijd ertoe ook Pinoké, SCAC Gerard de Groot. Ja, en die doet ertoe omdat Pinoké derde staat in de hoofdklasse 11 wedstrijden gespeeld. 21 punten en SCAC staat zesde met 17 punten. Vier punten erachter. Dat kunnen we allemaal optellen en aftrekken. Maar daartussen staat nog bijvoorbeeld Bloemendaal met 20 punten uit 11 wedstrijden en ook nog Kampong met 19 punten uit 11 wedstrijden. En die strijd is eigenlijk de strijd om de derde, vierde plek in de hoofdklasse. Dan mag je straks in mei meegaan doen met het Nederlands kampioenschap. Dan mag je dus play-offs gaan spelen. En zowel uh, SCRC als uh, Pinoké hebben daar natuurlijk zicht op. SCRC is daar blij om. SCRC is het seizoen verrassend goed begonnen. Pinoké. Pinocque... Wist het eigenlijk wel. Pinoquet mikte daarop op om bij die laatste vier te komen. Er staat nu op de derde positie op het moment dat uh, SCAC de eerste strafcorner binnenkrijgt. En de doelman van uh, Pinoquet moet ingrijpen, Diederik Mars. En dat uh, niet zo goed doet. En dan zegt strijdsrechter uh, Bruning, dat is een strafcorner. De eerste voor SCAC, Joost van der is de man die dat moet gaan doen. En dan kunnen we meteen zeggen dat aan de andere kant Pinoquet de strafcornerman niet heeft. Een strafwal wordt er zelfs gegeven, zie ik op dit moment. In eerste instantie zegt Bruning, strafcorner. Leek het wel. En nu ineens legt hij de bal op uh, 6,50 meter 50 voor doelman Mars. En is het uh, Joost van der Berg die al naar voren was gekomen om die strafcorner te nemen. Nou die mag dan meteen ook die strafbal mee gaan nemen. En dan komt SCSC na 7 minuten spelen misschien wel verrassend op die 1-0 voorsprong. SCSE, vorige week uitgekeken uitgeknepen tactiek spelen tegen Amsterdam. Toen verloren ze uiteindelijk met 2-1 nadat ze een 1-0 voorsprong hadden genomen in een wedstrijd die eigenlijk niet om aan te zien was. Tactisch wel sterk gespeeld door SCSC. Fuentes, de coach van Stichtse, kan dat natuurlijk als geen ander. En nu heeft hij gewoon de eerste uitval. Meteen raak, strafbal raak, jazeker. SCSC, Joost van der Berg, zeven minuten gespeeld. Strafbal van van der Berg en de stichtenaren, de bezoekers, zij leiden. Zij leiden tegen Pinoké. dat het vandaag moet doen zonder hun strafcorner zonder Reed, Ross Reed. de man is naar Zuid-Afrika vertrokken. Een trainingskamp om de Zuid-Afrikaanse ploeg mee te maken... ter voorbereiding van het kwalificatietoernooi van de Olympische Spelen van Londen. Maar SCAC begint hier uitstekend in het Amsterdamse bos. Het staat 1-0 na 7 minuten spelen. De Grand Prix judo in Amsterdam met een aantal Nederlanders was al teruggebracht tot 3. Hoe is het Edith bos vergaan, Theo? Edith hey, Bos heeft het goed gedaan. Uh, eerder dit jaar stond ze in de finale van het EK. Ook al tegenover uh, die Spaanse Blanco. Toen won ze overtuigend met... Uh met Wazari. Maar vandaag ging het moeilijker. Na de reguliere speeltijd geen scores, Dus de golden scoren En 20 seconden voor tijd de beslissende straf tegen Blanco. Zodat Bos doorgaat naar de halve finale. En daarin treft zij niet Linda Bolder. Want die werd net uitgeschakeld door die Joko Ono. We wisten niks van haar. Maar ze kan judo. En uh, zij schakelt uh, Bolder dus uit. Dus we hebben nog twee halve finalisten vanmiddag. Na vijven. Henk Grol en Edith Bos. This Same honey, you're not around. I've been spending my time in an old town. I sure miss you, honey. You're not around, you're not around this. En dit voor Phil Leinert: De course en Old Town uit 1999. Haile Gebrselassie heeft de 28e editie van de Zeven Heuvelen gewonnen. legde de 15 kilometer rond Nijmegen af in officieus 42 minuten en 42 seconden. De oud-Olympisch oude kampioen bleef de Keniaan Kipruto een halve minuut voor. Beste Nederlander was Patrick Stittinger. Hij werd vierde en Koen Rijmakers vieren als zesde. U krijgt van mij de tussenstanden in de voetbalcompetitie. Twee uitslagen. ADO Den Haag tegen FC Utrecht werd 2 tegen twee. En Vitesse Feyenoord. Feyenoord won met maar liefst 4-0 daarbij bij Vitesse. Tussenstand bij Groningen tegen VVV. 0-1 Venlo leidt tot na drieën. Langs de lijn Op 1 Dit is Radio 1